Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Acht scholen in Zwolle hebben vanaf vandaag een eigen coronateststraat. De 5000 medewerkers van de mbo's en hbo's kunnen daar snel terecht als ze klachten hebben. Dat is handig, want hoewel leraren van basisscholen en middelbare scholen voorrang krijgen bij de GGD, geldt dat voor hen niet. Dat leidt tot lesuitval. Deze directeur wil dat dat verleden tijd is. We hebben capaciteit op dit moment voor 24 mensen op één dag. En wat ik gisteravond hoorde is dat het rond de 20 zal zijn voor de eerste dag al meteen. De teststraat wordt gerund door studenten. Als je hier binnenkomt dan word je opgevangen door een beveiliger die samen met mij werkt, ook met twee studentenbeveiliging. Je komt binnen en daar word je te woord gestaan door niveau 2 MBO-studenten die de intake doen, controleren wie je bent of je zegt ook wie je bent. En vervolgens word je doorgestuurd omdat je een afspraak hebt naar de teststraat. De studenten krijgen een stagevergoeding voor hun hulp. Veel Franse leraren vinden het lastig om nog docent te zijn. Ze zijn in shock door de aanslag op hun collega. Hij werd vrijdag door een jonge terrorist onthoofd... nadat hij in de les Mohammed Cartoons had laten zien. Voor kinderen van 12 en 13 jaar... staat de vrijheid van meningsuiting in het Franse lesprogramma. De docenten mogen zelf beslissen hoe ze die les invullen. Maar veel leraren twijfelen nu over wat ze wel en niet kunnen zeggen. De dienstplicht geldt vanaf nu ook voor meisjes. Meisjes van 17 krijgen deze week een brief thuis... waarin staat dat ze mogelijk ooit als militairen aan de slag moeten. Ze hoeven dus net als jongens niet meteen naar de kazerne. Er is in ons land geen opkomstplicht meer. En politie en boa's gaan de coronaregels strenger handhaven. De kans is groot dat je bij een overtreding eerst een waarschuwing krijgt. Maar die wordt wel opgeschreven. Ga je weer in de fout, dan krijg je meteen een boete, vertelt minister Gapperhuis. Het aantal boetes gaat omhoog, maar echte handhaving heeft de politie aangegeven. Daar gaan we echt prioriteit van maken op de coronaregels. Er komt extra aandacht voor groepsvorming en het alcoholverbod. Het weer, vanochtend soms nog een beetje zon, maar vooral vanmiddag kan het weer regenen. Het wordt een graad of 14 ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Tussen Hilversum en Almere Poort en tussen Hilversum en Weesp... rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. De hele ochtend rijden er bussen. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 zeven zal zijn En wij gaan zo door Wordt het album te klein Weet je nog wel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 En die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje Een opname uit 1928. Het komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandse muziek. En uh, ik bedank nog even Kort Draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Onderweg zometeen Corrie Brokke en Leentje van Capelle is onderweg. Maar eerst hoort u de singing Nightingales met Kom erin en zet je hoed af. De baas van een kroegje in Moken. Die kwam op een aardig idee Hij zingt als de deur wordt geopend. En iedereen zingt met hem mee. Kom de ring, zet je hoed Kom de ring, zet je Maar Wij doen maar net of je thuis bent. Vooruit zet je zorg of zee. Een tramponducteur die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 Een Vriendelijk heertje Zoals je er zelden in ziet Ik zei hem kom binnen maar dat hier De deur waar de was wist ik niet Kom erin zeg je hoed dan. Kom erin Zet je zo, maar bij Doe maar net Of je thuis bent Vooruit zet je zo op zee Ik ging van de zon Smoriet dat tussen het riet, een snoek, zag zijn kop op een koppel van water, en zong gemeen wing grijnzen dit niet. Kom de ring, zeg je hoed op kom de ring, zeg je zo maar bij, doe maar net op je thuis bent vooruit zet je zo op zee, mijn buurman gaat iedere week. Het komt kamerlijk nat. Zijn vrouw wacht hem op bij de voren en slaapt met een boek in de maag. Kom de ring, zijk je toch. Kom de ring, zek je zoeman weg. Doe maar net of je thuis bent.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 ideaal... Mijn ideaal... Ja, dat was muziek van Cory Brokken met Mijn ideaal. En daarvoor Helentje van Capelle met uh, Het Tuintje. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Oud-Hollandse muziek op de radio iedere dinsdag en zaterdag hoort u mij...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 niet meer slapen, niet meer eten, een meisje, vindt je dat niet reuze ogenzond? Groot nu bedankt, aan jou te denken, dat is toch wel een beetje raar. Ik mocht je overal te zoeken en vind ik je eens, dan blijven we altijd bij jou gaan. Ik heb jou op een middag in een warenhuis ontmoet, je keek me even aan en een die richting al mijn moed. Ik roep maar op je boden en toen zei je met een man, dat zal ik morgen zeggen, want ik ben hier iedere dag, zo open kan. Ik, niet vergeten, zo van je kerst, een rode mond. Kan niet meer vatten, niet meer eten, zeg meisje, denk je dat die reuze overzond? Klopt niet de dag, aan jou te denken, dan ik dat wel een beetje raar. Ik heb je overal te zoeken en vind ik je internet blijven, waar altijd bij jou staan. Maar sinds de dag dat ik je dag heb ik nog het nog nieuw, en wacht ik in het warenhuis tot aan het buiten Ik heb je overal te zoeken en hakken teken, hoe kan ik je nu zeggen dat ik, wonder, jou ik niet de om je geef jouw ogen kan. Ik, ik vergeten, me, zo van je kerk, een rode mond kan niet je slapen, niet meer eten Zeg meisje, weet je dat je reuze ogen zong? in de dag, aan jou te denken Dat is toch wel een beetje raar Ik moet je overal te zoeken en ik je in te blijven Maar altijd bij jou staan Op heel de dag Kan je te denken Dat is toch wel een beetje waar Je klokt je over als je dokter en Je klokt je in blijven Waar altijd bij jou gaat Ook in het noorden Daar zit een centpiraal Draait mooie platen, van morgens vroeg tot s avond laat. Ook in het noorden, op het vlakke land. Daar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 de tweede, stem, de tweede stem, de tweede stem, ze zong zo mooi. De tweede stem, de tweede stem. zong zij op zeker een dag met een knap jong mens, ook lid van het prachtige koor, men merkte het dadelijk hij zong naar wens en werd dan ook eerste tenor. Ja yeah, ja. Yeah.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 ...door uh, Frank, uh, Frankie Lane was uitgebracht als titelsong van de gelijknamige... ...snel befaamd geworden Westernfilm. Toen het nummer op 20 september 1952 werd uitgezonden... ...werden er nog veel luisteraars gereageerd. De Knecht kreeg hierop een, uh, een platencontract aangeboden. Van hij doen, werden werden 180.000 exemplaren verkocht. Destijds uh, goed voor een gouden 78 toerenplaat. Nou, uh, Jooste krijgt meer plaatjes gemaakt. Je wordt nu met nog zeven dagen...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 Wat lopen en op een makkelijk dienstje hopen. Nog zeven dagen mag van je dromen voordat ik eindelijk het thuis kan komen. Nog zeven dagen.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 Take a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 Ik nooit tegen jou een beetje.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 Hans Boskamp, Leen Jongwaartsen, Peter Adens en Albert Mol... waren allemaal een keer van de partij...